Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Hoevelaken 4 kilometer. En op de A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3. Komt door de file op de A20 naar Gouda voor het plein staat 4 kilometer. Rechterreis ook is dicht. En de A29 naar Rotterdam, die is bij de Heinenoordtunnel helemaal dicht door een ongeluk. Vijf kilometer file kan het beste omrijden via de Moedijkbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vraag aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Hoe is Johnny? Nou, ik heb geen idee. We komen er waarschijnlijk wel achter de We komende drie uur lang bij CFM. Johnny van de grote muzikale familie De Barts met een lekkere single uit de jaren tachtig. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur. Goedemiddag uh, luisteraars en goedemiddag Pieter. Uh, goedemiddag Robert. Goedemiddag, dat is even gezellig dat jij aangeschoven bent. Ja, het is mooi weer. En het is hier lekker in de studio en gezellig. Kijk, dat bedoel ik. Albert-Jan die zit in uh, Spanje. Wat doet hij daar? Ook uh, genieten van het lekkere weer, denk ik. En wanneer komt hij terug? Uh, volgende week woensdag. Oké. Okay. Dus, deze week uh, ben jij erbij. Ja. Helemaal blij. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Pieter? Ja, uh, er is natuurlijk veel sport op dit moment. Hè? Het circuit staat helemaal bol. De, de dampen van de, de rubber komt omhoog. Er wordt gereest, niet alleen vandaag, ook morgen. En uh, morgen is het rechtstreeks op televisie te zien. En vandaag zullen we een aantal keren overschakelen naar het circuit om uh, live verslag te krijgen van het gebeuren daar. We gaan naar Joop van Ness natuurlijk, want er wordt ook gevoetbald. Ja, vandaag en... tegen AMVJ. Ja, nou dat is een zware hoor. Ja? Ja, dat is een hele zware ken je tegen... ze? Ja, ik ken ze. Ja, Amstelveen. Kijk. Het is een uh, zware tegenstander, dus ik ben benieuwd of Joop enthousiast of somber is. Ik weet het niet. We gaan het horen zometeen na horen. 3. En we hebben natuurlijk het weer. Het weerbericht. En we hebben het gedicht. Alles hebben we bij de hand. Kijk eens aan. In de evenementagenda natuurlijk. Precies. Kijk. Reden genoeg om drie uur lang te blijven luisteren naar CFM. En zo dadelijk schakelen we over naar het Park van Daar zit Willem van Dessen. Oh, he me with respect. He says he...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 Wat zei, je? Wat zei je? We zitten in uitzending. <laughs> Oké, okay, dat was uh, Lily Allen en Not Fair. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we schakelen snel over naar het Circuit Park Zandvoort. Want volgens mij staat vandaag wel het een en ander gebeurd. We horen het van Willem van Dezen? Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, Rob. En uh, luister, Circuit Park Zandvoort. Uh, dit weekend in het tegen uh, van de vorige uh, Finale Races. En ook in het tekenen van het Europese VIA GT3 kampioenschap. Een mooi aandeel in het programma van dit weekend, die via, VIA GT3. Uh, de voornido-finale races, uh, de finale races voor de Nederlandse kampioenschappen. Zoals zijn de Clio Cup, de Cup Cup, de Swift Cup... Uh... Ja, wat hebben we nog meer? De GT4, de GT4 en de Cup. En ja, de prachtige aanvulling natuurlijk, via GT3. Via GT3, prachtige auto's, Mercedes, SLS, Audi, R8. Wat hebben we nog meer? We hebben Ferrari's, Lamborghini daarbij. ja Ik zal ongetwijfeld nog wel een merk vergeten, maar die via GT3, toch het hoogtepunt van het programma dan. En ook bepalend voor het tijdschema hier op het. Deze 4 GT3 rijdt vanmiddag een race en nu is uh, om drie uur is die uh, gepland. Nee, om vier uur is die gepland en die wordt uh, ja, op uh, een tv-zender uh, live uitgezonden. Dus ja, dat tijdschema wordt moet aangehouden worden en het tijdschema, ja, dat ligt uh, voor de rest nog wel een beetje in de war. En dat is uh, de oorzaak daarvan. Vanmorgen, uh, met de kwalificatie van de 4 GT3 was er een vinsje rijden. Ik ben even zijn naam kwijt, maar die op uh, ja, bovenop gesloten uh, makenboog een stukje verder uh, richting scheidvlak. Die ging er uh, stoeihard af. Rijder oké, okay, auto's waren beschadigd. Maar wat uh, ja, de problemen in het tijdschema veroorzaakte. was dat hij ook de uh, vangrail over een uh, flink aantal meters helemaal had uh, vernield. Er moesten 17 platen opnieuw aangebracht worden. Ja, en dat vergt tijd. Dat heeft, uh, ja, ik denk, anderhalf, twee uur uh, bijna geduurd. Uh, met als gevolg dat het schema een flink tijd uh, achteruit gegaan is. Het schema is aangepast. Uh, we hadden nu al klaar moeten zijn met de Clio cup nou, die moet nog gaan rijden. De GT4 uh, zou nog rijden, Dutch GT4, maar die is ingepland. Pas om vijf uur. Daarna krijgen we ook nog de Cup uh, met een race van ruim uh, honderd minuten. Die gaan uh, van start uh, rond half zes. Dus ik hoop dat die uh, voor donker uh, thuis zijn. Oké. Okay. <laughs> dus ja, welke reis hebben we nu dan op het uh, circuit uh, Willem? We zijn bezig uh, met de Reddico -cup. Reddico cup met met uh, ja, zodanig uh, gaat die afgelacht voor uh, als winnaar. Een race over 50 minuten. Uh, ja, noem maar op. Uh, Rob, je kent hem wel. Uh, ja, oké. Okay. die gaat zojuist als <laughs> eerst over de finish. Tweede wordt het Kelvin Stoeks. En derde is het Marte Graaf die ook de vingers gaat zien. Kijk eens aan. Nou, je zit lekker op het circuit. Vandaag een lekker zonnetje. Je hebt de lunch een beetje gesmaakt, want we hebben wel lunchpauze gehad, toch? Ja, we hebben uitgebreid pauze gehad. Ik moet eigenlijk even uitbuiken. Oké. Okay. Van alle lekkere dingen die we gegeten hebben. Dat is prima. Ja, als het, uh, goed is, ik heb nog niet helemaal het uh, nieuwe tijdschema, krijgen we zo dadelijk dan de, de eerste race van dit weekend van de Dutch uh, Crio Cup. En daarna gaan we ons opmaken met een uh, startgrid uh, die ook dit kwartier hier in beslag gaat nemen. Maar... En dat allemaal voor de tv-uitzending op onder andere Modus van het VIA GT3 kampioenschap. Ja. En uh, zoals ik al zei, een uitermate mooi startveld met ook uh, Nederlandse kans hebben dus ze daarin. En daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Ja, oké, okay, want ik wilde het ook nog even hebben over Ronald en Dennis van der Laar. Dat klopt helemaal, ja. alles omdat dat uh, GT3 uh, kampioenschap, deelnemers uit Zandvoort, uh, vader en zoon. Ronald en Dennis van der Laar. Dennis, een jongeling, normaal gesproken actief in de Renault-auto's. Grijpt hier met zijn vader in die GTW-kampioenschap mee in een Porsche. Ja, en Dennis deed het zeker niet onverdienstelijk. Die kwalificeerde zich voor de race van vanmiddag als vierde. Hij deed weliswaar die race samen met zijn vader. We moeten wisselen, half race. Een paar kwaliteitskeer in zich voor de race vanmorgen dan. En die kwam niet verder zijn 27e plaats, als ik het goed heb. Dus uh, ja, we gaan ook dat uh, volgen vanmiddag. Oké, okay, heel veel spanning dus op het uh, Circuitpark Zandvoort. Dankjewel Willem voor dit moment en okay, tot straks. En tot zometeen, komen we weer bij je terug. Inderdaad, het schema ligt eh, flink overhoop, maar we proberen het gewoon zo goed eh, als het eh, kan te volgen bij CFM. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag, met nu de London Beach. Hier is You Bring On The Sun.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 Dat is juist van Willem van Dezen, de Radical Cup. Inmiddels uh, gefinisht op het circuitpark Salvoort. En we gaan ons opmaken voor de volgende race daar: de Dutch Renault Clio Cup. En daarvoor gaan we straks weer terug naar het circuit naar Willem van Dezen. Eerst wordt korte berichten, Pieter. Ja, uh, allereerst eventjes een verdrietig bericht. Maar ik denk dat er vele zonvoerters zijn die op de Gertebach-Mavo hebben gezeten. En ik heb zojuist de bericht gekregen dat de heer Sinken is overleden. Hij was uh, leraar Frans, hij was directeur van de Gertebach-school. En hij wordt aanstaande dinsdag wordt, uh, hij, uh, gecremeerd in uh, Crematorium Haarlem om twee uur s middags. Dus uh, Marin Sinken. En dan een paar hele leuke berichten. Die Ambo in Zomvoort, die is actief op. Ja, ja, ja. ja. Ongelooflijk, want ze gaan volgende week dinsdag, 18 oktober, met z'n allen naar Van Gogh in Amsterdam. Je moet met de trein van 9:50 uur 50 mee. En dat belooft iets speciaals. Maar dan komt het. Op vrijdagmiddag, 28 oktober. ...organiseert Pluspunt en de Ambo Zandvoort... ...in samenwerking met nog meer organisaties een groot dansfeest. Er komt een live dansorkest en de Foxtrot, de Quickstep, de Weensewals... ...komen allemaal aan boord. Geweldig hè? Lekker dansen. Wilt u niet dansen, aarzel dan toch om niet om te komen... ...om te genieten van de muziek en de entourage. Bovendien worden er die middag verschillende demonstraties gegeven over bewegen... ...onder andere valpreventie, dat is iets voor ons... ...en dansschool Rob Dolderman geeft een dansdemonstratie... Er is een veiligheidsadviseur aanwezig. Kortom, u zult het dus zich uitstekend maken. Dat is voor ambeleden en alle 65-plussers die dansen, moet je daar naartoe. Je leert ook vallen. Bijdansen. Dansen. <eches> Kortom, ga naar de haven van Zandvoort, want daar is spektakel van half drie tot half vijf. En uh, moet je je van tevoren aanmelden? of kan je Ja, je middelopen? moet je aanmelden. Dat kan van negen tot twaalf bij eh, ATI Kroonsberg, telefoon 30866. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. De middag zal een tegenstaan van bewegen en kunt u wel slechter lopen. Er wordt gezorgd voor begeleiding bij de entree naar strand. Die trap, die naar beneden ja, gaat, ja, ja. het museum. Ja, als je dan moeilijk kan lopen, moet je ook niet gaan dansen. Maar niet vallen, is, niet vallen. Nee, daarom is het dus een man aanwezig die je dat leert. Hoe moet ik vallen okay. met dansen? Helemaal goed. Dankjewel, Pieter. Zo dadelijk het weerbericht ziet er heel goed uit, hè? Zo wow, ja, lekker, lekker weer buiten. Hmm. Of dat de komende dagen zo blijft, dat horen na deze plaat van Carol Emeralds. Als zangeres Carol Emerald is in werelds wereld beroemd geworden met heel veel lekkere platen. En dit was er ook weer zo eentje. joh, de Riviera Live bij Zandvoort op zaterdag. Zie het uit Nou, het is bijna half drie. Dat betekent dat we gaan kijken hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien. Het weer is trouwens ook uh, na te lezen op www.meteopagina.nl. De weersheid van uh, onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Pieter. Ja. Het is eigenlijk Garnalenweer. Garnalenweer? Ja, ja, ja. ja. Het is net de Kalverstraat in de zee. Want massaal de zandvoerders met hun krootjes en korretjes zijn de zee opgegaan. Want er, de Garnalen zijn nu goed. Ja, je gasten van vanmiddag gingen ook uh, Garnalen... Ja, die zijn, die zijn meteen de zee ingegaan en die lopen daar rond. En dat betekent heel wat vergietjes granaal komt eruit. Want, lieve luisteraars, na een zonovergrote vrijdag is het ook op deze zaterdag prachtig herfstweer. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. De wind waait uit het zuidoosten, belangrijk, en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het ook helder en daalt de temperatuur weer flink. De temperatuur daalt naar een graad of drie met opnieuw kans aan op vorst aan rond. Klomphoogte noemen we dat. Morgen is het prachtig herst weer met veel zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 14 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Dan is het Gernale weer voorbij. En is overwegend matig van kracht. Zaterdagavond is het nog helder. Maar maandagnacht... Zondagavond is het nog helder. Maar maandagnacht neemt geleidelijk de bewolking toe. Het blijft droog. En er waait een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar waarde omstreeks de 6 graden. Maandag zijn er wolkenvelden. Maar geregeld schijnt ook nog de zon. Het blijft droog. En er waait een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Dinsdag is het overwegend bewolkt en valt er geruime tijd regen. Hebba. De westelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Woensdag draait het om buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. De wind waait uit het noordwesten en is over het land vrij krachtig en een zee krachtig tot hard. En de temperatuur blijft steken bij hooguit 12 graden. Oké. Okay. Herfstweer. Herfstweer. Herfstweer. Herfst herfst maar we hebben nu wel lekker herfstweer. Je moet er nu uit. Lekker een zonnetje. Ja, onze, stoelen zoeken. Onze weerman Lex van de Horen zegt altijd als die zon schijnt ga naar buiten en geniet Russisch. ervan. Oké, okay, dankjewel Pieter. Het weer voor de komende dagen ziet er best wel redelijk uit. Hè? Vandaag een super dag wat betreft het weer. Morgen ook nog. En morgen ook nog lekker. Dus we hebben helemaal niks te klagen. Nee, Doe we het gaat dan ook goed. zeker niet. Hier is Womack en Womack en Teardrops. Wanneer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 Twee hits, snel stop op de zaterdagmiddag bij CFM Zandvoorts. Je hoorde uh, en Womack in de T-Rubs uit de jaren 80. En daarachteraan deze lekkere single van Silo Green en I Want You. Vanmiddag wordt er weer gevoetbald Waarschijnlijk in een uh, stralend, of uh, nou waarschijnlijk in een stralend Zandvoort. Want het uh, weer is lekker. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en luisteraars. Ja, het is perfect. Ik zit hier uh, uit de wind. In een gigantisch uh, zonnetje en het is hier gewoon uh, ja, Spanje, waar Albert Jan zit eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Hè? Hij, mist, uh, hij mist hier heel veel. <laughs> ja, ja, ja. ja, het is gewoon ontzettend warm. Ja, het zal best, dat, uh, ik zit op, uh, op het terras bij uh, Sandvoort. Het zou best kunnen zijn dat als je beneden in de wind zit, dat het toch wel wat frisser is. Hoor. Maar ik heb zelfs mijn jas uitgetrokken voor een hopelijk uh, uh, leuke wedstrijd. Want uh, uh, de heren uh, die vandaag spelen, de Sandvoort en ANVA. Zijn toch wel redelijk aan elkaar gewaagd, denk ik. Gezien de stand uh, uh, op de ranglijst. Want ANVJ heeft uh, drie punten minder van Zandvoort. Maar ook één wedstrijd minder gespeeld. Omdat vorige week hun veld uh, werd afgekeurd. Na een behoorlijke hoosblij. Maar als ze. Tenminste, volgens uh, zeggen van de heren aan van de ANVJ, als ze dat veld nu later hadden gekeurd, was er niks in de hand geweest. Maar goed, die wedstrijd is er dus uitgehaald, die hebben ze nog te goed, dus tegen Aalsmeer. Dus het uh, uh, Zandvoort als uh, uh, laat ik het zo zeggen, als ANVJ hier weet te winnen, dan gaat ANVJ over Zandvoort heen. Zandvoort staat nu fit wel op de tweede plaats. Er zijn drie ploegen die kunnen nog boven Zandvoort uitkomen. Ook met inhaalwedstrijden. En uh, ja, het is dus hartstikke spannend in deze wedstrijd. Erg belangrijk. En Pieter Keur, de trainer van Zandvoort, kan over een aantal belangrijke spelers niet beschikken. Waaronder Boy de Vet. Bodevet die vorige week uh, in Overbos een helder rol heeft, uh, heeft uh, vervuld. Echt, dat is, dat is ongelooflijk. Zoals die man uh, die dat doel verdedigde, met name deze eerste kwartier na de rust. En die is nu weg. Maar, maar, maar, maar, maar Gelukkig is Joris Schmid hier in Zandvoort. En die, uh, die neemt zijn plaats in. En ook Joris Schmid vind ik een karier van de keeper. Uh, dat is eigenlijk uh, de, de voorbeschouwing. Uh, de eerste vijf minuten. Dus we spelen nu in de achtste minuut. Uh, is het een beetje afgast uiteraard. Uh, Zandvoort is een ietsje teruggedrongen naar eigen helft. Is een paar keer er ook uitgekomen daarentegen. Maar heeft nog, uh, alle tweede proegen hebben nog geen kans gekregen op een doelpunt. Nou, um, laten we dat uh, nu even in ogen nemen. Uh, of behouden. En dan kan we straks terug voor uh, misschien wel een, uh, een, een, een leuke opdrijving weet. Ja, even voor de luisteraars uh, Joop. Waar komt de AMVJ vandaan? Amsterdam. Het, uh, het speelt in Amsterdam. laat ik het zo zeggen. Het is uh, algemene... De nee, Amsterdamse Vereniging voor Jonge Mannen, ANVJ, opgericht in 1909. Dat is al uh, een tijdje geleden, hè? Joop, Joop, volgens mij is het een afdeling geweest van de universiteit. Het was de uh, nee, sportsvereniging... Nee, nee, nee, nee, nee dat, is, dat is niet helemaal waar. Het is voortgekomen uit um, de, het fonds Amsterdamse uh, Vereniging voor jonge mannen. Er is een fonds geweest die kinderen in achterstandssituatie... ...heeft willen laten sporten. Allerlei sporten. Hockey, tennis, handbal, voetbal. Voor alles nog wat er gedaan. En dat is eigenlijk nog steeds het geval. Alleen, het is niet meer zo dat er dus een min of meer van... jonge mannen is het niet meer alleen. Nee. Er is ook jonge vrouwen. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. En ze zijn vanaf Amsterdam verhuisd naar Amsterdam. Daar is eigenlijk... Het uh, hun, uh, hun uh, uh, het, het oorspronkelijke thuishonk van ANVA was in het Leidse Bosje in Amsterdam. Uh, dat is niet meer. Dat is allemaal plot gegaan daar. Dat is allemaal nieuw gekomen. En nu uh, is het gewoon nog handbal, HVA, hockey, softbal, uh, voetbal, tennis, uh, van alles en nog wat. Grote om ja, Leuk. Ja. Dank je wel, Joop. En we gaan de wedstrijd in de gaten houden. Straks komen we weer bij je terug. SV Salvoort vandaag tegen AMVE. Tussenstand 0-0. tegen 0. En straks ook weer naar het circuitpark Salvoort. We hebben een vol programma vandaag, Pieter. Ja, zeker. Uh, er is nog een hoop nieuws over te vertellen. Oh, kijk eens aan. Nou, dan gaan we snel door met de muziek.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 up and close my eyes and feel you deep inside me. How can I face the world when there's no Zij ze juist tegen Pieter die tegenover mij zit Gewoon een lekkere plaat uit de jaren 70. Ja heerlijk yo, ik, yo. Ge, ik geniet joh Heerlijk hè? Ja Door de delegation en where is the love en, wat en, gewoon op straat en, weet je Ik heb begrepen dat jij ook zo goed kon zingen Is het waar? Ja Van wie heb je dat gehoord? Dat heb ik van de familie gehoord van je je zong als klein kind al. Ja, ja, onder ja. de, ook de dat douche ook. De... Ja, precies. Mm -hmm. En nou vanavond kan jij weer zingen. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Want in Ho Café Oomstee, in een, uh, uh, ja, iedereen weet wel waar het ligt op de zeestraat. Daar is vanavond, vanaf half negen, Zing mee met G. In Oomstee, liedjes, Smartklappenkoor en alles is daar. Uh, eigenlijk moet je daarbij zijn. Dat is mijn specialiteit. Precies. Dus vanavond om half negen iedereen welkom in Café Oomsteen in de Zeestraat. Zing mee met G. Ik ben helemaal benieuwd, Hoe laat begint het, zei je? Half negen. Half negen, nou dan heb ik nog even een paar uurtjes de tijd om mijn stem even een beetje bij te schrapen. En, en eventjes goed wat alcohol erbij, dan gaat het echt goed. Ja, oké. Okay. Wat, wat moeten we dan drinken? Wat is het uh, advies? Voor jou, een spaatje. Een spaatje. Ja. <laughs> oh, wat een pech heb ik weer in mijn leven. hè Myself believe it is En dat was uh, Laura Breneken. een uh, lekkere single uit de jaren 80 bij CFM Self Control. Snel over naar Joop van Es. 18 minuten, uh, fout uitstredigen van Zandvoort brengt uh, AV's. Binnen nog? Nou, volgens mij uh, hebben ze gescoord, maar ja, we proberen ze dadelijk nog even verbinding te krijgen met Joop van Es. Eerst naar het circuit. Uh, wacht even hoor, is de, nee is niet goed. <laughs> nou, dat, uh, dat was de verbinding. We gaan wel over naar het circuit, daar uh, zit uh, Willem van de Willem? <laughs> ja, goeiemiddag. Ja. ja, goeiemiddag. Ging even niet helemaal goed hier? Ja, het komt wel als het, uh, als je het niet is. Hou zelf ook even de controle Ja, ja, ja, ik ben hem even kwijt hoor. We ja, ja, ja, kwijt, hoor. <laughs> ja, ja, ja natuurlijk in een uh, raceauto uh, op het screen om de controle uh, te houden over jezelf en de auto uiteraard. Nou, De uh, Clio Cup, degene die uh, tot nu toe uh, de controle uh, heeft, dat is uh, Sebastian Bleekemann. Sebastian Bleekemann, uh, ook leider in kampioenschap. Uh, Dit Clio Cup uh, ligt aan de leiding met vlak daarachter uh, Marcel Dekker. Uh, ja, dus ze moeten ook nog een pitstop maken en dat is uh, toch wel van cruciaal uh, belang. Uh. Sebastian al een beetje mas. We hadden natuurlijk een hebben bij de. Ik weet, ook hij had. Zeggen ze as ze uh, had gepalificeerd. Maar goed, van Paul, uh, trekken. En een beetje hulp uh, natuurlijk uh, voor degene de die uh, op kop ligt. Want uh, het is een uh, safety car. Nou, die safety car, een situatie hebben we ook nog gehad over twee ronden. Dus uh, Sebastian aan uh, een leiding. Zijn grootste concurrent, of concurrent concurrenten in het kampioenschap, dat is uh, Sila Beschuur. Die naar uh, Paul was uh, Ja, dan moet je met een rigueurskrip. Van de achterplaats starten. Het is een plek waar ze nog steeds op ligt. Ze komt niet echt verder naar voren. En wil ze toch nog de kampioenschap binnenhengelen, moet er toch nog wat gaan gebeuren. Het overzicht op het race. De stand van zaak is even onoverzichtelijk vanwege het feit dat een deel van het uh, veld al de pitstop heeft gemaakt en de rest niet. Maar we gaan zo, uh, als iedereen uh, zijn pitstop uh, gemaakt hebt, gaan we kijken hoe de stand van zaak is. En dan uh, hebben we ook uh, een beter uh, inzicht gehoord uh, met het uh, kansen op het kampioenschap uh, voor Sebastian bleke De kampioenschap hebben we het over. Ja, de winnaar van de vorige race uh, doen we hier in uh, de volgende De reddokker, Junius, trouwens niet alleen een racewinnaar, maar ook nog eens een keer. Uh, ...kampioen uh, die worden dat is uh, heel mooi uh, voor deze jongeling uit Wassenaar uh, natuurlijk. Oké, okay, maar in ieder geval nog een hoop uh, werk voor uh, Sheila Verschuur te doen om uh, toch nog kampioen te gaan worden. Hij ja, tocht toch ook op de kans. Morgen hebben ze ook nog een race. De Dan mag Sierra van de pole-positie vertrekken. Met de verachting van Sebastian Bleekemalen. Maar ja, goed, het verschil moet vandaag zeker niet groter gaan worden. In het voordeel voor Sebastian Bleekemalen. Want dan wordt het helemaal moeilijk voor morgen. Oké, okay, Willem, hoe lang hebben ze nog te racen in deze race? Uh, we hebben nu nog een kleine 20 minuten te gaan op dit ogenblik. Oké, okay, komen we straks naar het nieuws van drie uur bij terug. Dankjewel voor dit moment. Ah, Oké, okay, dat hey, Snel weer over uh, naar Joop van Nes. Want de verbinding uh, werd even verbroken. Joop, je had volgens mij slecht nieuws. Mm -hmm. En Joop is weer weg. <laughs> Zie je, dat, uh, dat gaat niet helemaal lukken. Nou, gaan we een plaatje draaien. Proberen we het zo dadelijk weer bij Joop van Nes. Hier is Agneta Velskok en de is aan. Met Jan Joop. Ja, ik, ik weet niet wat er aan de hand is, dus ik hoorde jullie wel, maar jullie mij blijkbaar niet. Helemaal niks. Ja. Nu wel. Je hoort, nu hoort me wel, oké. Okay. Nou, het is heel erg slecht nieuws zelfs Zandvoort, Want in de 18 minuut uh, was het uh, door uh, slecht dus van Zandvoort uh, de lange spits van de die ze ploeg op 0-1 kon brengen. En nog in drie minuten later een schitterende aanval over de rechterkant. En uh, het was uh, 0-2. Oeh. En ik, ja, ja, ja, ja. ja. Deze ploeg kan gewoon uh, aardig voetbal. Niet wel een hele foute partijpaas, maar er is gelukkig een die er wel weg kan werken. En soms wordt het dat, dat een ander vaartje moeten gaan toppen. Er staan wel eens waar uh, drie, vier jongens in die er eigenlijk maar gesproken op de reservebank zitten. Maar ja goed, die moeten toch in staat zijn om dit ook te kunnen. Neem ik aan tenminste, laat ik het zo zeggen. Een spiezen, wellicht ligt het niet. Maar de verdediging is een beetje laks, is een beetje traag. Uh, die kan de aanval van de uh, AVA niet goed inschatten. En uh, daar zijn dus die twee doelpunten uitgekomen. Te Ten de eerste doelpunt, ja, een van de Zandvoerders wilde de bal wegtrappen. Die schiet tegen de spits aan. En die kon heel makkelijk de laatste man passeren en toen ook Joris uh, goed passeren. Maar die tweede, de tweede doelpunt, dat is gewoon een hele mooie aanval. Over drie, vier, schijven. En toen kwam ineens uh, de spits weer vrij voor uh, Smit. Ja, en die kon er toen niks meer aan doen. En toen moest het dus 0-2. Zandvoort probeert in ieder geval met de moeder van om nu een beetje meer grip op het spel te krijgen. Dat wordt niet helemaal, want de a is nu weer weg. En dat is weer een hele snelle aanval. Van te gezien ook voor in de kant van het veld. Het gaat een met zijn man voorbij. Die gaat, nee, dus is gelukkig die niet tussen kan komen. Maar dat was weer een hele grote kans voor anv om zelfs op 0-3 te komen. En dan nog zelfs nog in de eerste helft. Um, dit is eigenlijk op dit moment een van zaken. Zandvoort uh, ziet er niet allemaal goed in. En anv had lekker voetballen. En uh, daar zit het verschil, denk ik. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas, uh, wat uh, slechte berichten. 2-0. daar gaan we zo meteen na drie uur bij terugkomen. Heel goed, tot straks. Dankjewel. Nog een heel klein stukje van John Anderson en Surrender. Tot drie uur. Graag tot zo meteen.